Een medewerker van een tankstation in Maastricht heeft gisteravond twee overvallers verjaagd. De twee richtten een vuurwapen op de pompbediende, gooiden een zak op de toonbank en eisten geld. Toen de man er op een ijzeren staaf tevoorschijn haalde en op de overvallers afstormde, schrokken die zo dat ze er snel van gingen. De politie kon ze niet meer achterhalen. De pompbediende zei later dat hij had gezien dat het vuurwapen nep was en dat hij het daarom had aangedurfd de mannen te verjagen.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 Feyenoord heeft de klassieker tegen Ajax gewonnen. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 4-2. Ajax kwam in de beginfase op voorsprong door een treffer van Eriksen. Giudetti bracht Feyenoord na een penalty op gelijke hoogte en scoorde daarna nog twee keer. Namens de Rotterdammers trof Bakal nog doel en voor Ajax scoorde Boejekin. Het was voor het eerst sinds 2006 dat Feyenoord thuis weer eens de klassieker won. Beide clubs hebben nu 34 punten, maar Ajax staat vanwege het doelsaldo hoger op de ranglijst.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 En waar die tweede helft net begonnen is tussen uh, Bloemendaal en Zwanenburg, natuurlijk. Robichel heeft ingegrepen. Heeft twee extra spitsen door, uh, erbij gezet. Dat betekent dat er een lange man bijgekomen is. Kevin van der Zijns als uh, spitsijnen. En Melvin natuurlijk. Hoekschop van Bloemendaal. Komt op bij Joosof? kan hem niet houden. Dat betekent dat Zwanenburg meteen kan overnemen. Zwanenburg uh, zal proberen snel counter te gaan spelen. Maar er wordt goed opgepakt daardoor uh, Marc Keus. Die probeert die bal te plaatsen op Melvin. Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent een ingooi voor, uh, voor Bloemendaal, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk uh, de.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 Gijs Jan Polkijs. Kan ik niet voor je geen plaats weer op Melvin? Melvin, Elke de Jager. Elke de Jager moet er nu voorzetten. Zit hem ook vol maar die bal. Die komt niet goed aan. En dat betekent dat die bal, dus ver en ver achter de kool langs gaat. En dat die kans gekeken is. En de stand hier, uiteraard, nog steeds 0 tegen 2 is. <mulker mais> That's why it's called a mo. Wat een goed liedje zegt. De nieuwe van Gavin DeCrawl, Soldier. En van harte welkom bij Tweede Uur Zondag in Kennemerland. Rob bedankt voor het eerste uur. We hebben een genoten gisteren, raadje, plaatje, derde plek met Team ZFM. En ik heb gehoord dat we heel dicht bij de nummer 1 en de nummer 2 zaten. Kijk nou, wat nou, er nee. hey, we kan gebeuren. Ja, we hebben iets nieuws, namelijk het keukentafelnieuws.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 Ja, dat dus, uh, is toch euro gek als je de auto, van heb de auto van, dat lichaam gaat weer aan en uit. Dan ja. heb je de auto Spoken. van um, Barack Obama. Lijkt moet te gek. Ja. Met leuk om in te rijden toch? Ja, leuk. Het dragen van hoge hakken verandert niet alleen de manier van lopen als vrouwen de hakken aan hebben, maar ook als de hakken weer uit zijn. Corden heeft een wetenschappelijke verklaring gevonden waarom het lopen op hoge hakken zo pijnlijk kan zijn. Het verandert de manier van hoe vrouwen lopen.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 Ja, echt serieus. Uh, ik heb, alleen, ik heb me nooit alleen gezien. Voor mij moeten ze ook gewoon voor geld hebben. Het, uh, ja. My best friends is uh, ze overal ja, in de wereld in. Daar, daar, daar hebben ze zelfs over gehad. Het uh, ja. beste vrienden zoeken. Nee, is echt een vreselijk programma dat. Jongens praten over het algemeen later dan meisjes. Ze ontwikkelen ook langzamer taalvaardigheden. Australische de onderzoekers denken dat testosteron hier een belangrijke rol in speelt, waarom taalachterstand vooral bij jongens voorkomt, is al jaren een mysterie. Stelt onderzoeker Andrew Whithouse... ...van University of Western Australia in Perth. We hebben er nu voor het eerst... ...een biologische, biologische risicofactor risico gevonden... ...testosteron. Oké. Okay. Nou ja, leuk last voor de tafelnieuws. Ja, last van? <laughs> nou ja, het schijnt als je veel testosteron hebt... ...dat je ook eerder kaal wordt... ...dat je wat een lagere stem hebt. En, uh, dus testosteron speelt een hele grote rol... ...in het verschil tussen mannen en vrouwen. Misschien wel het grootste. <laughs> Staat hier een kale in de studio... <laughs> Die voelt zich uh, aangesproken. Heeft hij nou ook een lage stem? Ja. ja hoor. <laughs> en een kleine Amerikaanse bierbouwer heeft bier gemaakt dat naar pizza smaakt. Mamma mia! Pizza bier bevat aromas van tomaten, basilicum, oregano en knoflood. Lijkt me nou echt niet te zuipen. Ik ga hem wel nou proberen, denk Doe ik mij nu. nou even mamma mia'tje. Als je nou in Nederland uitkomt, ik ga hem wel nou proberen. Ja, tuurlijk. Ik je heb je, je hebt nu ook hete peper, uh, hete peperbier. Nou, als, ah, ja. Maar als je, als je dat biertje dan net, zo, net zo vult als een, gewoon een pizza... Dan denk ik gewoon voortaan bier in plaats van pizza. Hè? Dan denk ik een pizza gaan <laughs> houden. Je wordt net zo dik, toch? denk ik het wel. Een, bier, een mooi bierbuikje. Ja, van pizza word je ook dik. Dus Ey, twee, wedstrijden in de uh, twee wedstrijden in de Eredivisie. De tussenstand half drie begonnen. Ik wou dat ik het in mijn portemonnee had. FC Twente, FC Groningen. Tussenstand is daar 2-0. En RKC Waalwijk tegen VV Venlo. Ook de tussenstand is daar 2-0. Het voor voor half vier. De zondagmiddag hier bij ZFM Zandvoort... And this is good to say, a time gehoord. Maar heard, but I up that album uit de la and I thought, oh, I moet to weer even again. What is this good to say? It was a debut album, 63 years No Time For Dreaming he het the album. Here's Charles Bradley and the world is going up in flames.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 Schoten op het doel van Zwanenburg. En een paar keer kon die keeper hem tegenhouden. En uh, het was de eerste schot van Kevin van der Zijns. Die kon die keeper nog stoppen. Toen de schot van Markeus. Die kon hij ook hem stoppen. En toen kwam die bal aan de rechterkant helemaal vrij. Voor Melvin. En die schot hem goed in de rechter En zo doen we stand hier. 1 tegen 2. Het ritme van Zandvoort. Op 106.9.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 En we onderbreken Ed Sheeran even voor een penalty bij Cherk de Blauw. Er wordt een penalty gegeven aan Bloemendaal. het is als het goed is: het Melvin Jordaan die achter de, de bal gaat, gaat staan om die strafschop op te nemen. Scheidsen, kon hij dan nog niet straks opgeven. Want er werd een eentje finale onderaan, onderuit gehaald. De, de, de keeper van Zwanenburg die gaat, die gaat staan om op te lijn om die bal te tegen te is wel, meldt is Zo is die stand hier 2-2 geworden. Hoe raar kan het lopen in een wedstrijd? Hoe raar kan het gaan? 2-0 met de rustachterstand en ook binnen een kleine 20 minuten op gelijke stand 2 tegen 2. 2 tegen 2 dus tussen dan bij Bloemendaal Zwanenburg. Zometeen een uh, sportnieuws, nationaal en internationaal. Uh, op dit moment is er ook een tenniswedstrijd bezig. De finale van de Australian Open staat daar 2-2 gelijk in sets. Een 5-5 gelijk in games. Heel erg spannend, dus de finale is tussen Djokovic en Nadal. Zometeen muziek van Jason Derulo En hier is Amy Winehouse. All I can ever be to you is the that we know. And this regret I got a to you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 En de stand is hier 2 uh, tegen 3 geworden in, in, deze, uh, in deze rare tweede helft van aanval van Zwaneburg. Iedere weer die bal weg te krijgen, krijgen we uiteindelijk niet goed weg. En hij kwam voor de voeten van een Zwanebur. En die schoot hem uh, voor de in de linkerhoek. En zo staat die stand hier weer 2 tegen 3. En wat kan Vloeman nou nu nog gaan doen? ZANG Dan no, doen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 2-4 geworden in die wedstrijd. Een goal aan de rechterkant van, uh, van, uh, van Zwanenburg. Het was uh, Rennervergman die die bal uh, verspilde. En daarom kon, uh, daarom kon uh, Zwanenburg een keiharde counter eromheen plaatsen. En zo staat die stand hier 2 tegen 4. Hoe raar kan het lopen in een wedstrijd? Binnen een kwartier op 3-2 uh, op achterstand. Uh, uh, eerst op 2-2 gelijke stand komen. En dan 3-2. En dan nu 4-2 om je oren krijgen. Hoe hard kan het gaan? Nou, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar.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 En dan hadden ze een debuutplaat uh, uitgebracht in 2001. Hele grote hit. Train. Toen brachten ze Hey Soul eruit. Weer een hele grote hit. Weer een tijdje niks gehoord. En nu komen ze met deze. Wat een goed nummer zegt de nieuwe van Train. Drive By heet die. En zo meteen hebben wij het, uh, het uh, sportnieuws. Nationaal en internationaal. Wat is er gebeurd op de sportsvelden. En sportzalen natuurlijk. En de toestanden van de eredivisie. Ook muziek onderweg van Michel Tello, I, Seju en Sandro Silva en Quintino. Fijne plaat. Ook natuurlijk Jack de Blauw met het voetbal. Mooie klassieken van Spendo Ballet en je hoorde, ja, Only When You Leave. <laughs> nou, het is soms even lastig om die plaatjes. Gisteren ging het een stukje beter, graag je plaatje bij vier. En we gaan even wat sportnieuws doornemen, wat is gebeurd? Um... Nationaal en internationaal beginnen met Nationaal uh, Nieuws over veldrijden. Namelijk Marianne Vos heeft um, vanmiddag in het Belgische kokzijde haar wereldtitel velrijden geprolongeerd. De Nederlandse reed al in de eerste ronde weg en werd niet meer bijgehaald. Landgenote Daphne van der Brand eindigt op 37 seconden als tweede en verdiende daarmee zilver. Het was haar laatste optreden van, van de Brand op een WK, want ze neemt dat dit seizoen afscheid van veldrijden. FC Barcelona raakt in de Primera Division. Steeds verder achterop bij de van Real Madrid. De titelverdediger moest zaterdagavond bij een vliegen, Villarreal genoeg nemen met een 0 tegen 0. Real Madrid kwam tegen Real Zaragoza wel tot winst 3 tegen 1. Ja, maar ja, ik, Barcelona, ik snap het niet. Dan spelen ze tegen Madrid, spelen ze echt heel erg goed. En laten ze we toch weer punten liggen tegen Villarreal. Nou, ja, ja, ja, jammer. Het ik heb toch Barcelona, een schatting of zo. Ik, ja, nou ja, een groep ai heeft in de nacht van woensdag op donderdag een bezoek gebracht... aan het huis van ad interim algemeen directeur van de club Martin Sturkenboom. Volgens de Telegraaf een aantal fans uh, de beleidsman daarbij een laatste waarschuwing gegeven. Daarbij werd hem duidelijk gemaakt dat hij moest oprotten uit de arena. Ook het gezin van Sturkenboom is bedreigd. Het is toch een onzin? Wat is dit nou voor onzin? Ja, okay. Ze weten niet eens wie die Martin Sturkenboom is. Het is een ad interim algemeen directeur... Wees blij hij heeft dat, nog niks dat hij dat nog doet Dat er nog iemand is Want voor is er helemaal niemand Heeft de AIS helemaal niks Ja, de nou, AIS kan altijd genoeg directeuren zijn. Nee, maar ja, nou, wees blij dat hij het even is of zo, Tijdelijk, weet je wel maar is, uh, Ja, maar dat willen uh, ze dus niet Ze willen ja. gewoon dat Van Gaal alles zegt Maar ik snap het wel hoor Maar waarom nou op deze manier Waarom moet je nou een algemeen directeur uh, bedreigen Je schiet er helemaal niks mee op nee. Alberto Contador Heeft vrijdag zijn tweede ritzegen in de ronde van San Luis geboekt de 22-jarige argentijn Daniel Diaz werd knap de tweede op 2 twee seconden. Voor klassementleider Levy Leipheimer <laughs> op 5 vij, seconden. De Amerikanen donderdag zijn slag geslagen in de tijdrit en behoudt de leidersstrui. En Shinky Knecht, wie kent hem niet, Shinky Knecht. Hij heeft, namelijk, hij heeft op de eerste afstand van de Europese kampioenschappen Short Track in Tsjechië toegeslagen. De 22-jarige Fries pakte het goud op de 1500 meter. Applaus voor Shinky Knecht. En Gabon heeft in het toernooi om de Afrika Cup ten koste van Marokko de kwartfinale bereikt. Het gastland vierde vrijdagavond groot feest dankzij de Cita... Noem maar <laughs> Deze koeier. Deze scoorde, schoot ver in de zuurte uit, Een vrij trap in de kruising. 3 tegen 2. Ik vind het leuk, de Afrika Cup. Dus Eurosport wordt uitgezonden. Ik kijk wel weer een beetje wedstrijdjes. Dus ook in Oostenrijk hebben we gekeken. Hey, nieuws over de Australian Open. Het is afgelopen. We hebben een winnaar. Het was een spannende wedstrijd tussen uh, Djokovic en Nadal. Uiteindelijk won Djokovic de laatste set met 7-6. Ja!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 Cê me matar, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te Assim você me mata. Ai, se eu te ik Ai, ai, se eu te Als Delícia, delícia. Assim você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 you like a want to so i can feel you in my arms nobody's gonna come and say was dreamed of. You were the one I tried to draw. How dare you say it's nothing to me. Baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You'll try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. We're good. Wat een goed liedje zeg. Een van de beste liedjes wat mij betreft ooit. John Mayer hoorde je en Slow Dancing in a Burning Room. Afgelopen zaterdag um, lieten de twee oude hoeren het nog afwijten tijdens een uh, seniorsessie, Maar vrijdagmiddag vorige week waren ze dan alsnog naar de ACO in de stationzaal op het station in Haarlem gekomen. Rond hier waren de dames binnen en namen ze direct plaats achter het raam. Nou, hun hebben een boekje uitgebracht over hun verleden. Ze staan nog steeds achter het raam. En daar hebben wij een verslagje van. Een senior sessie in Haarlem. Doen jullie dat wel vaker, senior sessies? Ja, ja heel veel. Heel leuk. Zijn we, al we zijn wel in Haaland geweest, nu voor het eerst, hè? Nee, voor het eerst. Ja. ja, we zijn nu voor het eerst in Haaland. Nee, Dat is niet leuk. Lach. In Horen in Amsterdam. Uh, we gaan... Uh, de bijlnder. Uh, de bijlnder. Ja, ja. uh, Horen, hè? Ja, zijn we er geweest. Ja. Uh, zijn we niet geweest. Ik kan hier weer bijhouden. Uh, en Muiden zijn we geweest. En, en, en loopt de verkoop van het boek een beetje goed? Ja, volgens mij komt de afste druk er al aan hoor. Het gaat heel geweldig. En de film? Ja. Al veel bezoekers gehad? Ja, dat is al voorbij de tienduizendste. Bezoeken in uh, twee maanden voor maand tijd. In de maand tijd. Dus het draait gewoon door. En uh, jullie gaan wel aan doen met de film hè? en kopen het boek. Bent u er trots op? Ja, natuurlijk, dit is gewoon leuk. Geweldig. Die ontmoet. Ik liep net hierheen, kom ik iemand tegen, die had net al het boek gekocht, maar die moest naar Parijs. Dus oh, ik leuk. had geen tijd meer, want ze wilden het graag gesingeerd hebben. Maar ja, ik zeg misschien gewoon jongens nog eens tegen, dus uh, dat doen we de volgende keer. Ja. Ja, en ik begreep ook dat één van u nog in het vak zit, hoorde ik dat nou goed ja, net? ja. ja, ja ja die kan ik niet laten hè. Nee. nee dat is gewoon ja heel ja. natuurlijk ja maar goed het is wel heel leuk ja well, je wordt niet nou. vindt het nog hartstikke leuk werk? ja natuurlijk well, succes hè ja, ja. oké okay. okay, tot ziens hè okay. dag dus ja, dag jongens. Eh, nee ja. Frans ja dag Frans Ja. tot ja. kijken ja ik heb het goed onthouden, hè de oude horen dus uh, waren in Haarlem bij de Aken Om te signeren We hebben twee toestanden in de eredivisie ja, FC 2 tegen Groningen 3 tegen 1 En RKC Waalwijk tegen VVVN 2 tegen 0 Voor Ilse de Lange, haar vader is namelijk overleden. En daarom heeft ze tijdelijk al haar concerten afgezegd. Nogal logisch natuurlijk. Jordan Next and Me hierbij, van Zandvoort. Je luistert naar zondag in Kennerland. Van harte welkom, goedemiddag. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt tot nu toe. Met zometeen het tweede uur. We gaan onder andere de evenementen doornemen. Wat is er te doen in Zandvoort en omgeving. Ook uh, Tjerk de Blauwe gaat een interview... Uh, en neemt de interview af met de trainer van Bloemendaal. Werd als dit moment nog bezig. Zometeen de uitslag daarvan. Twee toestanden in de eredivisie. Half drie begonnen. FC Twente tegen FC Groningen. Toestand is daar 4-1. En RKC Waalwijk 2-0 tegen VVV Venlo. Ook nemen wij met oog en oor de badplaats door. Elke week een item bij, uh, of in de zijn krant. En je wordt zometeen Sandro Silva. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.